PSV dat gooit vanaf de linkerkant, maar de bal wordt weggekopt door Dirk Marcellus. regel was dat weer van Willems, zoals PSV tegen NEC afgelopen weekend op voorsprong kwam. Toen was er nog de hulp van nodig van Daan Bovenberg, die de bal toen nog gelukkig zijn eigen doel kopte. Nu heeft AZ een bezig antwoord. De bal is het strafschopgebied al weer uit. Dus opnieuw over de zijlijn gegaan en het laatst door een PSV'er geraakt. En een gaat er komen voor AZ aan de rechterkant van het veld, waar Marcellus de bal nu richting de middenlijn trapt. Daar wordt hij doorgekopt door Hendricksen. Of Elm is dat. Dan moet de bal eigenlijk door PSV weer de andere kant worden opgekopt door de verdedigers. Die doen dat. En dan belandt de bal eigenlijk met wat geluk voor de voeten van Wijnaldum. Die voelt zich wat opgejaagd door Hutchinson. Gaat bijna de fout in. Kan het herstellen. Roept de hulp in van geven die dan fel op de huid wordt gezeten door Locadia. aan de bal verliest. Zo bewijst AZ zichzelf een hele slechte dienst in de openingsfase. En komt er misschien een kans voor PSV als Van Bommel opnieuw de bal teruggeeft aan Locadia. Maar daar zit alweer een Almaarsbeen tussen. Het balbezit voor uh, PSV weer. Dat uh, druk zet richting het. Uh... De verdediging van AZ. Bas noemde net Wijnaldum. Voor alle duidelijkheid Giuliano Wijnaldum. De linksback van AZ. Want de andere Wijnaldum zit op de bank bij PSV. Balm zit voor AZ in de counter. Gaat de bal naar de linkerkant richting Hendriksen. Maar er wordt het zeker voor het onzekere genomen door Wilfred Bouwma. Door de bal over de achterlijn. ...te koppen eh, voordat het was overigens Elm eh, gevaarlijk kon worden. De eerste hoekschop is een feit in deze wedstrijd... ...en is voor AZ vanaf de linkerkant. En Maher gaat zich daarmee bemoeien. Hendrik mee, eh, Rijnen mee. En die eh, assisteren dan Elm en Eltidoor. door. Dat zijn de vier van AZ. Die in het strafgebied eh, nu op de hoekschop van AZ lopen. Maar die bal wordt bij de eerste paal weggekomen door Toivonen. Dat moet eh, PSV nu via Locadia de long uit het lijf lopen ...om te zorgen dat die bal binnen blijft. Dat lukt. Locadia geeft hem aan Lens... Lens in het centrum. Lokalia komt vanaf de rechterkant. De linkerkant is uiteraard voor Mertens. Zo ziet het er bij PSV voorin uit. Maar de combinatie loopt spaak. Maar als AZ dan al stordig uitverdedigd. Omdat Etienne Rijnen meende iemand te hebben gezien aan de rechterkant. Maar die stond er niet. Gaat die bal over de zijlijn en komt er een ingooi voor PSV. Zo oogt het wat nerveuzig. Vooral aan Alkmaar zijn kant in de eerste fase van deze wedstrijd. Dat mag, want de finale speel je niet zomaar. De PSV hebben ze daar over het geheel genomen. Natuurlijk wat meer ervaring mee. Vorig seizoen speelde PSV de finale die het toen won van Heracles. Ook zo'n ploeg die er niet mee gewoond was om een finale te spelen en daar duidelijk last van had. Laten we ook, zeg maar, neutraal gezien hopen dat dat vandaag anders is. Dan wordt het in ieder geval een spannende avond, want dat was het vorig jaar eigenlijk niet. De bal bezit voor PSV dat uh, via Bouma een bal richting de middenlijn kopt. Dan wordt hij opgevangen door Strootman. Die kopt hem door naar Mertens. Maar Mertens leeft al in een viergever. Viergever gaat even lopen in de middencirkel. Probeert de bal naar voren te spelen. Maar schiet de bal tegen het hoofd van Van Bommel. En dan gaat de bal toch naar voren naar Maher. Maher wordt opgevangen door Marcello. Uh, halverwege de PSV-held komt de bal bij Lens terecht. En dan Björk Kuipers. Overigens zijn eerste finale. Uh, uh, bekerfinale voor Björk Kuipers. Die fluit en geeft de vrije trap aan PSV. Het is uh, voor de AZ de vijfde finale. Vier keer eerder dus in de finale gestaan. Drie keer winst in 78, 81 en 82. En verliezend finalist waren ze zes jaar geleden toen Ajax won na strafschoppen balbezit voor PSV via Strootman. De switch van PSV Lens-Locadia zo even opgemerkt dat is een tijdelijke blijkbaar. Want nu staat Lens weer gewoon aan de rechterkant en duikt Locadia op in het centrum. Dat is dan normaal gesproken omdat dat uh, zeg maar het standpunt was vanuit een gewone PSV aanwasopbouw. Zo zijn zoals het staat. Bal gaat nu over de zijlijn. AZ mag ingooien. Diep op de eigen helft. Waar Wijnaldum probeert om maar zoveel mogelijk meters te winnen. De bal wordt op het hoofd groot van Hutchinson. Dan komt de bal eigenlijk meteen weer terug. Wordt opgevangen door Lens. Die heeft dan zijn tegenstander een duw gegeven. Gaat het kop nu wel aan op een wijze die uh, de scheidsrechter niet zint. Koetmoetson is daar het slachtoffer van. Vrij schop voor AZ inmiddels genomen. En Reine, een van de twee centrale verdedigers, heeft dus de bal gekregen nu. En die gaat wat meters maken richting de middenlijn. Bal aan Hendricks meegeven in de middencirkel. Die rekenen daar niet op. Onderschepping van PSV. Dan nou kan het snel gaan. Locadia laat de bal liggen voor Strootman. 20 meter van het doel Strootman. Wat wil je eigenlijk Strootman? Treuzelen, treuzelen, treuzelen. Bal kwijt en aanval kwijt. Met zit toch weer voor PSV. Via Van Bommel de aanvoerder. Van Bommel bal naar links. Wat gaat hij doen aan het eind van het seizoen? Gaat hij nog door of stopt hij ermee? Dat laatste wordt door heel veel mensen verwacht. Als de bal aan de linkerkant is bij Willems. Willems speelt de bal naar Marcelo. Marcelo nu alles op Waterman na op de helft van AZ. Hij levert de bal in bij Van Bommel. Die de bal in de diepte speelt. Maar de bal wordt goed onderschept door AZ. en Dan kan er uitverdeeld worden. Maar gebeurt niet goed. En dus kan PSV, dat toch de sterkere ploeg is in de eerste vijf, zes minuten van deze wedstrijd... kan weer overnemen. Bal in de middencirkel bij Wilfred Bouma. Ja, AZ is ongewoon slordig en verspeelt de bal heel makkelijk en heel snel. Dat uh, helpt de tegenstander wat in het zadel. Zonder dat dat nou grote kans heeft opgeleverd in de eerste vijf minuten. Nu Lens, die eigenlijk te veel wil. De bal met een uitgestoken been op het puntje van zijn teen controleren en stilleggen. Als je heel erg in vorm bent, kan het. Maar als je de vorm niet hebt... Uh, dan kan dat niet en dat blijkt nu, want de bal stuit het eraf. Het levert dan na enig hoongelag van de tribunes daar achter het doel. Waar Esteban staat, er zitten de AZ-fans. Een ingooi op voor de Alkmaarders. Die genomen is in de middenlijn, wordt opvangen door Berends. Berends, Elthidoor, El door met een wippertje. Bal onderschept door Bouma in de loop eigenlijk mee van Gudmundsson. Het uitveren van PSV is niet je dat. Bal wordt weer opgepikt. Door AZ via Berends die even is overgekomen van de rechter naar de linkerkant. En dan contact zoekt met Altidoor. Daar komt de wel terug op Berends. Berends zit nu wel met Hutchinson. Die geeft hem net genoeg tegen druk. Om te zorgen dat hij niet eerder bij de bal is. En dat geeft bovendien... De doelman, Waterman, de kans om 1 meter buiten zijn strafvoergebied de bal de andere kant weer op te trappen. Maar was wel even dreigend van AZ en nog steeds in balbezit. AZ via uh, Elm. Elm met de opening richting de linkerkant laat Willems de bal lopen. Dat doet hij uh, slim, want her kan er niet bij en dan gaat de bal over de achterlijn. Uh, zag er heel dreigend uit, was goed verdedigend werk van Marcelo. Waar veel kritiek op is geweest, natuurlijk, uh, dit seizoen. Omdat de verdediging van PSV toch de Achilles heel was. In de ploeg van Dik Advocaat. Want als je 102 doelpunten zelf scoort. en geen kampioen wordt. Ja, dan moet het toch ergens anders uh, aan liggen. Waterman heeft de doeltrap genomen. Via Van Bommel krijgt hij hem terug. En Waterman kijkt naar een opening. Die vindt hij uh, bij zijn aanvoerder. En Van Bommel. Gaat dan eens lopen met de bal. Kijkt om zich heen. Die loopt er vrij. Ja, eigenlijk heel weinig. Dus zal het naar Marcelo moeten. Uh, durft hij dat? Nee, dat doet hij niet. Hij speelt hem op Strootman In de middencirkel. Strootman kan schakelen. Doet dat naar de linkerkant. Naar Willems. Ja, dat is dan uh, de tweede versnelling. Terug van de derde. Want de bal gaat weer terug de andere kant op. Zo is de vaart. Die dreiging nog niet eens in zat in deze avond. Er meteen weer uit ook. Van Bommel op nu door de asbal De tooivode verlengt En één keer meegegeven nu aan Locadia. Die duikt op voor de keeper van AZ. Maar Esteban doet drie pasjes en heeft de bal dan te vangen. Verpakken. Dat doet hij goed. Dat doet hij zeer alert. Nog even over dat uh, die verdediging van PSV. In het, uh, de perskamer hier in de Kuip hangt een uh, groot bord. Daar mogen journalisten ook bij wedstrijden van Feyenoord altijd hun uh, uitslag poelen. En de winnaar krijgt iets. Ik zou niet eens weten wat, want ik win dat nooit. Een flesje van dit of een flesje van dat neem ik aan. En je merkte vandaag dat weinig mensen vertrouwen hadden in de verdediging van PSV. Want de uitslagen die erop stonden was allemaal 4-3-3-2-3-3-2-2. Het mag wat mij betreft, want dan hebben we in ieder geval een leuke middag. Maar verdacht weinig nulletjes stonden erop. Ja, die nul staat nu wel nog op het scorebord. 0-0 de stand namelijk bij de bekerfinale voor 46.500 toeschouwers in de uitverkochte Kuip. Onder die toeschouwers zo'n duizend scheidsrechters. Dat is een goede gewoonte dat die een kaartje krijgen om deze bekerfinale bij te wonen. En voor de rest zo'n 16.000 fans van beide ploegen. En dan hou je nog een aantal zeg maar, vrije kaarten over. De inworp voor PSV duurt erg lang aan de zijkant. Willems kan dan eindelijk gaan gooien en doet dat naar voren. Maar die bal wordt opgevangen door Marcellus. Die wil verder spelen, maar wordt vastgehouden. Overtreding gezien door Björn Kuipers. En als je het hebt over mensen die een goed seizoen doormaken... dan is het de scheidsrechter wel Björn Kuipers. Indruk gemaakt in de Champions League en ook in de competitie. Een van de betere scheidsrechters en dus ook deze terechte beloning. De finale van de Amstel Cup, oftewel de, de KVB-beker tussen AZ en PSV. Bal gaat de diepte in, maar wordt opgevangen door Marcelo. En Marcelo gaat ook nog tegen de vlakte, krijgt de vrije trap mee. Denk ik, nee, niet van uh, uh, Björk Kuipers. Want uh, de bal gaat wel over de zijlijn, maar er moet gegooid worden. En volgens mij gaf hij hem nog aan AZ ook. Maar nee, Hutchinson mag gaan gooien, terwijl Marcelo zich even beklaagde bij Kuipers. Ja, die dat denk ik toch wel goed ziet, omdat uh, er wel wat uh, misbaar wordt gemaakt door Marcelo. Maar volgens mij gebeurt niet veel. Van bommelpraat. nog even na met de scheidsrechter die inderdaad foutloos was in de Champions League bij Barcelona, Paris Saint-Germain. En toch eigenlijk ook knap en goed in vorm was bij Dortmund Madrid. Dat zijn nog niet de kleinste wedstrijden. En terecht dat hij die bekenfinale krijgt. En ook bij PSV Ajax. Ja, zo. zeker. Toen was hij ook goed. Het is uh, zo dat we weer gewoon een topscheidsrechter hebben. Dat is lang geleden. Dat mocht ook wel weer een keer. En in de wandelgangen wordt, maar dat zijn geruchten die ja. vaker niet waar dan wel waar zijn. Overigens wordt nog wel gesuggereerd dat hij de Europa League finale zou krijgen in Amsterdam. Tussen Chelsea en Benfica. Wie zal het zeggen? Balbezit voor PSV. Via de keeper. Waterman geeft hem onder druk van Berends. Een trap ervoor. Komt in de middencirkel terecht voor de voeten van Lens. Die loopt van de rechterkant naar het midden. Geeft de bal mee aan Mertens. Die loopt nu door het midden recht naar voren. Die is zo snel dat niemand erbij kan houden. Komt de bal voor voet van Locadia. En die schiet. Die mikt op de verre hoek. En schiet hem dan via viergever over de achterlijn. Hoekschop voor PSV. Bij PSV vindt iedereen dat viergever die bal met de arm heeft geraakt. En dat hij op zo'n manier naar de bal ging dat de scheidsrechter de bal op de stip had moeten leggen. Maar dat doet hij niet, de scheids. En PSV zal genoegen moeten nemen met een corner. Daar is Van Bobbel en daar zijn er nogal wat boos over. Maar niet te vermurven is Kuipers. En de hoekschop gaat genomen worden. Het gebeurt allemaal bij 0-0 stand na 10 minuten. Dries Mertens vanaf de rechterkant gaat die hoekschop nemen. De eerste voor PSV met het rechterbeen. Dan komt die bal voor het doel. En wordt weggekopt door Elm. En dan opgevangen door Hutchinson. Die de bal meteen naar de linkerkant komt. Uh, ...waar uh, Stroopman de bal naar voren uh, speelt. En dan uh, eens kijken wat PSV kan. Uh, wordt goed onderschept en dan kan er gecounterd worden door AZ met Maher in balbezit. Moet de bal naar de uh, linkerkant. Dat gebeurt ook. Uitstekende opening op uh, Berens. Berens moet de bal even onder controle krijgen. Heeft Hutchinson tegenover zich. 3 tegen 3. Hij trekt naar binnen. Berens. Berens op de rand van het strafselgebied schiet. Maar schiet de bal tegen Hutchinson op. En dan heeft de bal zoveel vaart verloren dat hij terecht komt bij keeper Waterman. En uh, Waterman zal een beetje gaan pingelen in het strafschopgebied om even de rust weer terug te krijgen. Uh, het gevaar leek bij PSV te zitten in deze aanval. Maar de counter was uh, goed van AZ. Het levert alleen verder helemaal niets op. Terwijl PSV alweer balverlies heeft. Want Reine heeft achterin halverwege de eigen helft het balbezit heroverd voor AZ. Het spelbeeld is uh, duidelijk dus na 11 minuten los van het feit dat AZ zoals ook nu weer slordige fouten maakt. Is het PSV dat de lagers uitdeelt dat dat ook... Wil en AZ dat countert en zoals PSV nu met de bal verliest, ook dat snel kan met veel mensen die handig aan de bal zijn. Maher in de as van het veld, 20 meter van de doel, dreigt om te schieten, loopt nog een paar meter door. Rand iets schitterend Maher, oh, wat een fabuleus mooi doelpunt. Omdat hij de actie eigenlijk zelf opzet vanaf een meter op 30 en langs 2-3 van PSV loopt alsof ze er niet staan. En nou heeft de verdediging van PSP dit hele seizoen al het een en ander te verduren gehad. En dan kan je nu veel zeggen, maar niet dat ze goed ingrijpen. Sterker nog, ze grijpen helemaal niet in. Want ze laten hem maar lopen en dan is er één sleepbewegingetje. Dan gaat de bal van de rechter naar de linker. En dan loopt hij het strafschopgebied binnen. Dat mag allemaal maar zo. En schuift hij de bal langs Boy Waterman. Voor het eerst in deze wedstrijd na 12 minuten dat het echt gevaarlijk wordt. En hij zit er meteen in. Adam Maher doet het en zet AZ op 1-0. Uitstekende goal hoor van deze jongeman. Maar... Laks ingrijpen. En dat is een understatement van uh, zowel de middenvelders van uh, PSV als de verdediging. Hij mag helemaal, zeg maar, bijna van eigen helft komen Adema her. En trekt dan uh, een klein beetje naar binnen. En inderdaad, één simpel sleepbewegingje. zet hij een paar mensen op het verkeerde been. En met links schuift hij de bal achter Waterman. En zo staat het na een uh, klein kwartier spelen, na 13 minuten, staat het 1-0 voor AZ. En dat is toch wel redelijk verrassend als je kijkt naar de nummer 10 van de eredivisie op dit moment. En heel lang 15 daar is tegen de nummer 2 van de eredivisie, het grote PSV. Tegen de toch wat minder grote AZ. AZ leidt, maar dat is het mooie van bekervoetbal. Zoals je dat in Engeland ook altijd ziet. De verrassingen zijn altijd groot. Het is gewoon 50-50 eh, wat dat betreft in zo'n wedstrijd tussen PSV en AZ. En AZ heeft het eerst eh, toegeslagen door het doelpunt van Adama Heer. Kijken hoe PSV zich... Uh, over die klap heen weten werken. In jouw verhandeling over groot en klein hoor ik nu iemand op de achtergrond zeggen... die van AZ is. Wie is er de afgelopen vijf jaar landskampioen geworden, ja. zij of wij? Ja, klopt. 1-0 voor AZ en dat komt dus door die goal van Maher. PSV laat zich dus opnieuw achterin van zijn slechtste kant zien... En ziet zich nu voor problemen gezet. En die worden nog groter. Ook schitterende paas op Altidore. Die komt van El. Altidore kapte schiet hem erin. Ja, 2-0. Wat een bliksemstart start voor AZ. Na 13 minuten is het 2-0. Josie Altidore viert het feestje aan de linkerkant van het veld. Loopt het hele veld over aan de andere kant. Doet Esteban een ratslag. Viert het feestje met zichzelf. De opening van Elm gevonden. Heel makkelijk loopt dan. door weg van de verdedigers. Draait vanaf de linkerkant twee stapjes terug naar binnen. En schiet de bal die mij overigens houdbaar lijkt op het doel van PSV af. Waar Waterman er nog wel een hand tegenaan krijgt. Maar niet kan voorkomen dat die bal onder hem door het doel in hobbelt. Niet best gekiept, Opnieuw zwak verdedigd. En AZ neemt binnen het kwartier een 2-0 voorsprong. Tegen PSV. En ik hoor mezelf nog zeggen in de eerste 5, 6, 7 minuten. En daar was echt niks aan gelogen. Dat AZ wat slordig was. En dat het wat nerveuzer oogde. En dat er zoveel balverlies was. Nou, het zal allemaal best. Het gaat vervolgens twee keer achter elkaar goed. En het staat 2-0. 10-10-10. Ja. Roepen de fans van AZ. Dat lijkt wel wat voorbarig. Nou ja, waarom? Overtreding van uh, Wijnaldum aan de rechterkant. Want PSV moet iets terug gaan doen. En probeert meteen vanaf de aftrap uh, het doel uh, te vinden. Krijgt nu een uh, vrije trap vanaf de rechterkant. Overigens het achtste... Doelpunt van uh, Altidoor in de beker dit seizoen. Dat is uh, knap van de topscore van AZ. De vrije trap vanaf de rechterkant. Dries Mertens gaat hem nemen. De kleine man met één uh, man voor zich. eenmaal's muurtje met uh, Berg Goedmundsson. Is het uh, de bal voor het doel. En Ah, oh, Schitterende redding, maar toch. Nee, hij gaat er nog niet in. Schitterende redding, zegt van uh, Esteban op de... Uh, inzet van ja wie was dat Ik lens. denk uh, dat het lens inderdaad was die uh, hem erin probeerde te schieten en nu neemt AZ weer over met Maher bal naar voren richting uh, Berends en Berends komt uh, in balbezit nee want hij maakt een uh, overtreding. Vindt de Kuipers. Maar nou, wat een openingskwartier hebben wij van deze bekerfinale. Heerlijk, prachtige actie van Esteban op de goede inzet van Jermaine Lens. ex Zorgt ervoor dat het nog altijd 2-0 is. Nou En die rebound die dan voor de, het lichaam komt van Bauma. die ja, moet dat ineens doen en die schiet hem dan naast. dat. Had hem ook wel zo kunnen zijn. Zo kruipt AZ wel even het oog van de naald. Terwijl Lens nu denk ik Hens maakt. Ja. Lens Hens. Maar niemand die wil, wil zien. Dan komt Lokadia. Die schiet er bijna in. En daar is een redding voor nodig van Esteban weer. Die dan blijkbaar nu, dacht ik, een hoekschop moet incasseren. Maar dat is niet het geval. Die bal is dus naast de doel gegaan zonder dat hij eraan zat. Nou, oké. Okay, dat kan. Ik dacht echt dat Lens de bal met de hand speelde voordat hij de actie maakte. Die overigens goed was en de bal meegaf in de loop van Lokadia. Die wel heel bewegelijk is. Die wel voor gevaar zorgt. Dat bevalt me ik zeg aan deze spits wel. Die met zijn uh, competitiedebuut eerder dit seizoen in Venlo. In het veld kwam en doodleuk even drie goals maakte. Daarmee dus eigenlijk vooral dat de geschiedenisboeken is ingegaan. Maar dus nu dichtbij een goal was. En PSV wat vrolijker weer in de wedstrijd had kunnen brengen. Want het is dus 2-0. Voor AZ na 16 minuten. Balbezit voor Bouwman naar Van Bommel. Van Bommel zoekt in de diepte richting en Niet gevonden. Bal hobbelt door richting Esteban. Die een uitstekende redding had. hoor. Dat was erg belangrijk die inzet van Lens. Nu is het nog altijd 2-0. Dat kussentje van twee doelpunten met balbezit. Achterin voor Viergever. Speelt de bal terug op Esteban. Esteban knal naar voren richting Eltidoor. Eltidoor kleine duw in de rug bij zijn tegenstander Morcello. Die uh, toch ook niet voor een kleintje vervaard is. Maar het balbezit is voor PSV en dus de Kuipers doorspelen. Terwijl rechts van ons uh, het uh, publiek bijzonder veel plezier heeft. En het links van ons uh, nogal rustig is. Uh, wat betreft de PSV supporters. Maar dat is logisch bij 2-0 stand. Maher en Elty door in de 13e en de 14e minuut. Bauma krijgt de bal. Die staat op de helft van AZ. Ook hij krijgt de bal mee van Van Bommel. Moet dan een paar pasje pasjes lopen. Kijken of er iemand als speelder is. Lokadia waait uit naar de linkerkant van het veld. Dan wordt hij niet bereikt. overtreding Strootman niet gezien. Zal het wel geen overtreding geweest zijn. Want Kuipers beschrijft de Staten bovenop. Na de tackle van Strootman waarmee die Berends van de bal zet. De bal gaat naar de rechterkant van het veld. Lens bij de cornervlag aangekomen. Moet de voorzet geven. Dat doet hij wel. Via om de bal over de achterlijn. Hoeks voor PSV. En zo krijgt PSV in de minuten na de goal van Eltidoor, Die dus weer een minuut of twee na de goal de eerste van Maher kwam. Krijgt PSV wel de gelegenheid om nou ja, orde op zaken te stellen. Dat zou wel kunnen, maar dan moet hij erin. Nog in ieder geval zich wat vaker en hartstochtelijker te melden in dat strafgebied Mertens. Gaat een hoekschot nemen. Toyfone beweegt naar de eerste paal. Toyfone komt bijna bij de bal. Die wordt weggekomen door AZ. Opgevangen weer door Strootman. Strootman breed op Van Bommel. Van Bommel gaat op de bal staan. Is hem kwijt. Moet nu alle zeilen bijzetten om te voorkomen dat er een counter komt. Maar heeft de bal weer te pakken. Doet dat goed Mark van Bommel. En geeft een mooie pasje. op Lens. Lens. Terwijl er een bal in het veld wordt gegooid. Van achter het doel. Dat is natuurlijk heel vervelend. Doet dat nou niet jongens. Uh, is er wel een uh, doeltrap. Ja dat was even... Een uh, rare situatie omdat er een bal die eerder over het doel was uh, verdwenen uh, bij deze aanval van uh, PSV het veld in uh, werd gegooid. Die uh, eventjes twee ballen in het veld had. Uh, de bal gaat uiteindelijk over de achterlijn terwijl Lens nog eventjes uh, klaagt bij de scheidsrechter. Omdat het uh, in zijn ogen een hoekschop moet zijn geweest. Misschien wel een penalty maar dat was het uh, zeker niet. Gaat Esteban de bal weer in het spel brengen. Doet het met een lange trap richting Elm. Elm kopt maar kopt hem uh, richting het tegenstander richting Strootman. Wil de bal in de drukte meenemen. Dat lukt nog aardig trouwens. Locadia geeft hem dan een zetje mee aan de linkerkant naar Willems. Nou verzamelen zich drie PSV's voor het doel in het stadshopgebied. Strootman krijgt de bal. Die is nu links buiten even. Roept de hulp in van Willems. Dat is 10 meter terug aan de linkerkant. Willems heeft een aardige actie in huis. Dat weten we. Een beetje op zijn zaalvoetbal. Wil nu langs Marcellus. Maar die heeft zich voorgenomen om goed naar de bal te blijven kijken. Dat is afdoende om niet alleen de aanval van PSV onschadelijk te maken. Maar er ook even voor AZ te beginnen. Waren niet dat dan Berens. De voet wordt dwars gezet door Mertens. Dat levert dan wel op onthoud op in de Alkmaarse aanval. Maar wel een ingooi aan de rechterkant. Waarmee dus de aanval van PSV definitief geneutraliseerd is na 19 minuten. Bij een 2-0 voorsprong voor AZ. Doelpunten Maher en El kort naar elkaar binnen het kwartier. PSV een mokerslag die het wel weer enigszins te boven is. Getuige het feit dat de bal wat vaker op de Alkmaarse helft ligt dan andersom. Maar we hadden al eerder geconstateerd dat AZ best graag wil dat PSV komt. Zodat het kan gebruik maken van de ruimte. Die er ligt op de andere helft met een counter. Want zo snel is PSV achterin niet. Er wordt nu door de PSV-fans van alles op het veld gegooid. Of nou ja, van alles. Dat zijn van die fakkels. En als die dingen uit zijn, is het nog niet zo erg. Maar ze roken nog flink na. Met andere woorden, het linkerdeel van het veld is in een soort mistwolk verzelf geraakt. Dat is bijna niet meer te zien. Ja, er is nergens voor nodig. Ook lekker gecontroleerd overigens daarop. Het is bekend dat je geen vuurwerk mee mag nemen. Er wordt enorm op gecontroleerd. Maar toch enige... Uh, vandalen hebben die uh, troep uh, mee naar binnen gekregen. Dikke Vandalen. Hè? Dikke Vandalen. Uh, het is uh, ja, een beetje rokerig in de Kuip. Het is wel toch een heerlijk sfeertje. Uh, omdat uh, uh, de fans van AZ zich uh, uitstekend vermaken. Die van PSV dus wat minder. Die gooien hun vuurwerk gewoon wat weg. En hopen op wat meer vuurwerk in de rest van de wedstrijd. We niet, in de minuten... <laughs> niet in de hond houden. Niet in de hond houden. Het stond er altijd op vroeger. Vuurwerk oh, in die ja. pakjes. <laughs> uh, het is uh, balbezit voor uh, AZ. En daar is een uh, handsbal Zo leek het van Marcelo. Maar wordt niet gegeven door de scheids. In de mist heeft Marcelo de bal weer gekregen van Waterman. En uh, het spel gaat gewoon verder. Maar wel die 2-0 voorsprong voor AZ na 21 minuten spelen. Ja, behoorlijk mis. Het is dus niet meer te zien wie Ajax en wie Liverpool is. Balbezit voor uh, Hutchinson. Die de bal meegeeft nu aan de rechterkant van het veld. Daar uh, staat Locadia die dan weer even positie heeft gewisseld met Lens. Nu weer opduikt in het centrum waardoor Lens weer naar de rechterkant waaiert. De bal gaat naar Van Bommel. Van Bommel wordt even vastgehouden. Vindt dat vooral zelf. Want uh, als Elm dat doet en nog een keer doet en nog een keer doet. Kijkt hij naar de scheidsrechter. Dan zou je niet eens fluiten. Nou nee zegt Kuipers. Voetbal maar lekker verder. Je hebt de bal toch nog. En zo gaat die aanval van PSV door. Maar duurt het nogal lang. Komt nu Marcelle zich ermee mee bemoeien. Op de achtergrond, maar het geluid zat nogal hard, dus misschien is het bij u thuis wel de voorgrond. Wordt er nogmaals gevraagd of u alsjeblieft geen vuur op het veld wil gooien. Dat levert rechts wat gejuich en links wat gefluit op. Ik heb de indruk dat in ieder geval iedereen het wel begrepen heeft nu. Maar of het wat oplevert, vraag ik me dan in ieder voetbalstadion elke keer weer af. De PSV is nog altijd bezig met dezelfde aanval. Dus wat dat betreft heeft de speaker een goed moment gekozen om dit te bergen te brengen. Want iedereen had er even de tijd voor. Ingooi voor PSV nu aan de rechterkant, halverwege de AZ-helft met Hutchinson. Hutchinson krijgt de bal terug van Van Bommel. Speelt hem dan binnendoor op Lens. Lens draait en uh, wordt even vastgehouden door Elm. En krijgt de vrije trap mee. Overigens, je, moet nooit, je neemt nooit champagne of bloemen zogenaamd mee. Of in ieder geval zeg je niet dat je ze meeneemt. En is het al slim als Eindhoven zeiden om een heel groot spandoek... Uh, op te hangen. Eindhoven feliciteert de Bekerwinnaar 2013. Uh, op dit moment hangt dat ergens in uh, Eindhoven. Uh, daar had ik toch eventjes mee. Maar wel gefeliciteerd met de T, hè, hoop ik. <laughs> Ja, ja. <laughs> Het is geen uh, O. Nee. Uh, goed. Uh, balbezit via die vrije trap, dus voor PSV. Met uh, Dries Mertens die de bal een meter of drie achteruit moet leggen. Want Mertens wil de vrije trap gaan nemen. En ik zie de koppers natuurlijk mee naar voren. Zoals Marcelo, ook Bouwman kan aardig koppen. Staat ook in de buurt van zeg maar, de tweede paal. Waar de nu, bal nu naartoe gaat. Daar komt Esteban. Hoog boven alles en iedereen uit. Vangt hij de bal uit de lucht. Tot groot gejuich van de mensen achter hem. Want dat zijn de meegereisde AZ-supporters die toch al veel plezier hebben bij 2-0 voorsprong tegen PSV. Kort kortwedstrijd zit erop. PSV heeft twee behoorlijke mogelijkheden gehad. Die van Locadia, die dan via de paal uiteindelijk buiten het doel van AZ bleef. En dat moment eigenlijk met en in de nastoot met Bouma. Dat had maar zo een goal kunnen opleveren waren niet dat Esteban zich daar werkelijk van zijn beste kant laat zien met een prachtige reflex... En aan de andere kant is uh, AZ nou ja, twee keer gevaarlijk opgedoken voor Waterman. Waarbij de ene keer helemaal niet zo gevaarlijk leek. En eigenlijk de eerste keer door slecht verdedigen vooral werd ingeleid. Maar dat levert wel twee goals op. Terwijl nu aan de andere kant Locadia probeert bij een voorzet vanaf de linkerkant te komen. Dat levert een uh, hoge boogbal op die, die dus wel raakt met zijn uitgestoken been. Maar die bal dwarrelt over het doel van Esteban die niet in de war is. Niet geschrokken. En na 23 minuten bij dus de 2-0 voorsprong van AZ. Doelput Maher en Eltidoor een doeltrap mag gaan nemen. Ja, vier keer de finale gehaald AZ. Drie keer winst dus. In 78, 81 en 82. 1-0 en 78. Doelpunt Henk van Rijnshoever. Nu een van de employés in uh, Alkmaar. Tegen Ajax? Ja, dat was uh, een uh, hele uh, in het leuke... In Olympisch, hoor. denk ik. leuke voor... Uh, ja. En uh, uh, drie jaar later was het uh, ook tegen Ajax. Toen won AZ met 3-1. En in 82 ging die bekerfinale over twee wedstrijden tegen FC Utrecht. 1-0 in Utrecht, maar, maar liefst 5-1 met drie keer tol. Uh, ...in, uh, in uh, Alkmaar. In de Alkmaar de hout toen nog. En dat waren de drie keren dat er gewonnen werd. En in 2007 dus uh, eindigde het uh, na verlenging 1-1 tegen Ajax. En Ajax won na strafschoppen. En dat was dus de laatste keer. En nu wil men zo graag uh, toch die grote prijs. Want zo zien ze het in Alkmaar uh, aan de prijzenkast toevoegen dit jaar. En uh, dat moet er maar lukken. En ze hebben... En is een goede stap voorwaarts gedaan met die 2-0 voorsprong. Balbezit voor AZ. Bal gaat uh, naar voren. Maar dan komt de bal terug. Maar dan is het weer Elm die ertussen zit en dat goed doet. De bal inlevert bij Maher. Maar die doet dat niet goed. Raakt de bal kwijt. <coughs> Sorry, en uh, Van Bommel speelt de bal naar voren. Ja, maar daar had hij wat beter over na moeten denken. Want die bal komt buiten het bereik van de spitser. Heel makkelijk in de handen van Esteban. Die hem aan de linkerkant meegeeft aan 4-geven. Nu laat PSV zich even een paar meter verder zakken zodat Viergever de ruimte krijgt. Nou ja, is dat wel zo? Want dan komt toch Toivonen naar de bal toe. Dan gaat de bal breed naar Rijnen. En daar duikt dan ook Lokadia weer op. Nee, zoveel ruimte krijgt AZ dus helemaal niet. Viergever dan maar met een diepe bal. Ingeleverd bij Van Bommel. Zo heeft PSV die zaakjes goed voor elkaar. Hakje Lens. Toivonen aan de bal. 30 meter van het doel. Draait weg. Maar komt er dan niet langs bij Viergever die hem vasthoudt. Hij wordt ook vastgehouden. Scheidt dat de Kuipers. Laat het allemaal gebeuren. Hij fluit helemaal niet. Maar her... Geeft de bal een poeier naar voren. Dat lijkt een bal met de ogen dicht. want Die komt toch nog puntgaaf aan bij Berends. Die zit er toch wat op verkijkt. Maar dat doet dan Willems, die de bal eigenlijk zomaar krijgt ook. En dan kan AZ toch weer overnemen. Via Elm, via Hendriksen, Die een duwtje krijgt van Strootman en een vrije schop. Strootman boos. Vrije schop AZ op, laten we zeggen, 30, 35 meter van het doel. Waterman ziet erbij bij al een beetje hangen. Gaat een muur formeren van PSV normaal gesproken zo aanstonds. En bij AZ mogen de schutters zich melden. Dit is de derde keer, na de twee goals die AZ heeft gemaakt... dat de ploeg uit Alkmaar zich serieus met een aantal mensen op de helft van PSV meldt. En dus uh, zou het maar weer zo gevaarlijk kunnen worden. Zoals gezegd, 30, 35 meter. Dat is ver, kan bijna niet ineens. De koppers komen zich melden. Daar is Hendriksen, daar is Rijnen mee. Daar is Wijnaldem mee en Eltidoor. En daar komt nu ook Elm. Nou, dan heb je er toch wel een paar bij elkaar die het kunnen. Maar her achter de bal. Benieuwd wat er gaat gebeuren. Want ook Goodwoodson staat erbij. Maar ik denk niet dat Maher dat van zich af laat nemen. Nee hoor, daar komt een vrije trap. Maher naar Elm. Blijft de bal een beetje hangen. Komt voor de voeten van Wijnaldem. Maar die kan niet uithalen. En dan wordt de bal hard weggetrapt door Hutchinson. Maar achterin wordt het fort bewaakt. Door Nick Viergever, de aanvoerder die de bal terugspelt op Esteban die in de fout gaat. En uh, via Locadia gaat de bal nu de lucht in. Is het uh, Esteban die helemaal uit zijn doel is. Maar hij krijgt een klein duwtje van Locadia gezien door Björn Kuipers. Daar ging Esteban bijna gruwelijk in de fout. Uh, Gruwelijk met consequenties. Maar de consequenties heeft het niet van het doelpunt. Integendeel, de rust is weergekeerd. Want Esteban krijgt een vrije trap. Ja, de inschattingsfout is nog één. Dat je probeert om, uh, om je aanvallen je tegenstander heen te lopen. In plaats van gewoon de bal weg te trappen. Maar als dat nou mislukt, maakt hij eigenlijk meteen daarna weer een fout. Door proberen dat te herstellen heel krampachtig. En dus een tegenstander op te jagen buiten zijn eigen strafschopgebied, Terwijl je dan gewoon terug moet naar je doel. Er was een verdediger nog in de buurt ook. Dan was het probleem niet zo groot geweest. Nu had dat maar zo verkeerd kunnen aflopen. Aan de andere kant van het veld. Berends in duel met Hutchinson. Berends verliest. Hutchinson naar Strootman. Strootman draait makkelijk weg van Maher. beweging komt er bij Lens. Die gaat naar de rechterkant. Strootman zegt ik kan uh, wel heel veel doorlopen. Omdat Maher hem ook geen stroopbreed in de weg legt. En dan mag hij tot 10, 15 meter over de middellijn lopen. Houdt hij eigenlijk zelf wat in. Strootman merkwaardig genoeg. En gaat de bal terug naar Bouma. Bouma weer terug naar Strootman. Die dan nu juist op zijn beurt weer wat... Uh, Laconique is in de aanname van de bal niet had gezien uh, dat Marcellus in de buurt was om op de bal van de schoenen te spelen. Wat gebeurt ingooi van PSV die nu voor de voeten komt van Marcello. Marcello balletje breed van Bommel. Van Bommel, bal de diepte in naar Lens. Lens onder controle, de bal draait naar binnen. ...doet dat goed, maar dan is er een misverstandje met Toivonen. Toivonen die nog niet in de wedstrijd is. En ook nu de bal niet uh, kan krijgen is het Esteban met de slechte uittrap. Maar via Wijnaldum komt de bal bij Elm. Die probeert in één keer te spelen richting Maher. Dat doet hij ook wel, maar daar zit Bouma tussen. Die de bal terugspeelt op Waterman en Wout Waterman naar uh, Bouma. Betekent dat uh, deze problemen voor PSV worden opgelost. En Bouma gaat eens lopen met de bal. Het wordt gevraagd aan de rechterkant door Hutchinson. Die krijgt hem ook in de diepte. Kan hij hem onder controle krijgen? Ja. Doet hij goed met Wijnaldum tegenover zich. Hutchinson, Hutchinson trekt naar buiten. Hij probeert de bal voor te geven, maar via Wijnaldum gaat de bal over de achterlijn. Betekent een hoekschop voor PSV. Na een klein half uurtje spelen nog altijd maar te melden dat het 2-0 staat. Na 13 minuten Maher en een minuut later elt hij door. Na een prachtige assist van Elm. ...staat AZ dus met 2-0 voor Hoekschop PSV. Bouw maar mee, Marcelo mee, Toyvonen staat daar en ook Lens. Dat lijkt me niet de beste koppen, maar ja, je weet maar nooit. Ook Locadia in het tasselgebied van AZ. Van Bommel staat er net buiten, net als Strootman. Dat hebben we bijna het hele elftal gedaan. De man die de Hoekschop gaat nemen is Mertens. En de rest bewaakt dan de, het fort achterin. Daar staat er één van AZ tussen, dat is Berens. Voor de afvallende bal en ja snelheid uiteraard. Maar Mertens moet eerst terwijl er weer een tweede bal het veld wordt ingegooid door de fans van AZ. Gaat nu een de hoekschot nemen, Mertens. Wat doet de keeper? Die blijft staan. Twijfelt waar wordt geholpen door El die de bal wegkomt. Dan met een ferme omhaal wordt die bal door Maher de andere kant opgetrapt. Komt dan nog bij Berend terecht ook. Dat is een wonder. Die wordt gevloerd. Hoe dom kan je nou weer zijn door Bouma? Totaal onnodig. Een vrije schop weggegeven. Ik moet even denken aan het moment van zo even wat vooraf ging aan die hoekschot. Toen de bal de diepte in werd gespeeld door AZ. En eigenlijk Bouma twee stappen voor Maher liep. Er helemaal niets aan de hand was, maar... De keeper, Waterman, al bijna weer zijn strafschotgebied uit wilde lopen. Om maar aan te geven dat daar dus totaal geen vertrouwen is in de eigen achterhoede. Dat je al denkt, dat nou, ik moet er naartoe, want het zal weer niet goed gaan. En daarmee breng je alleen nog maar meer onrust. Ik vond het echt een treffend moment over de verdediging van PSV. Die dus vandaag opnieuw niet best opdreven is. 29 minuten, 2-0 voor AZ. En AZ in de aanval met De Bal probeert hij in één keer te spelen op Maher. Dat lukt niet. En dan staan ze weer te pitten. In dit geval Bauma. Kan hem herovernemen. Het is dat Marcelo de bal op zijn hoofd krijgt. En niet ijlt door. En uh, Marcelo de bal terug uh, laat keren richting uh, Waterman. Maar weer werd er uh, zo labbekakkerig opgetreden door de verdediging van PSV. Gewoon niet opletten. En dat is toch het grote euvel dit seizoen. En daarmee trap je wel heel veel open deuren in. Terwijl er een enorme bom ontploft. Uh, ik hoop dat dat allemaal... Nou, ik zie het uh, achter het doel komt er nu ook allemaal rook. Daarboven, wat voor gestoorde moet je toch zijn om tussen 46.000 mensen, 46 mensen een uh, bom te laten ontploffen. Nou ja, het is ook even doodstil in het stadion. Uh, dat voel je nee, wel. het is nog steeds lawaai, maar iedereen heeft piepjes in zijn oren, dus niemand hoort oh, het. Hoe het. is dat het? Mertens uh, heeft de bal aan de rechterkant van het veld. Gaat de stadsgebied binnen, dribbelt buitenom. Gaat bijna over de knie bij Wijnaldum, die heel gevaarlijk zijn been uitsteekt. Mertens loopt er langs, komt de voorzet, Locadia brengt de bal terug. Locadia kan nu koppen en die komt de bal erin. Het is 2-1 na een half uur, omdat de bal van Mertens bij de tweede paal wordt teruggekopt. En daar staat Lokadia om de bal van heel dichtbij over bal heen te knikken. Met een soort rare kopbal met nog een merkwaardige stuik. Daardoor verkijkt de type zich de totaal op. En heeft hier geen schijf van kans meer. Het is doelpunt 5 in dit bekertoernooi van Jurgen Lokadia. Een advocaat op de bank zal wel denken, nou ja, daarom sta jij er dus vandaag wel. En Tim Matafs niet. En zo is de spanning weer terug. Voor zover die al weg was, want het is een bekerfinale op de Het was 2-0, het is 2-1 na dik een half uur. Locadia brengt PSV terug in de race. Marcellus had meer oog voor zijn tegenstander dan voor de bal. En was de bal ook helemaal kwijt. Waardoor makkelijk teruggekopt kon worden. En Locadia de bal binnen kon tikken voor PSV. En deze wedstrijd is inderdaad, al staat het eh, 4-0 niet gespeeld hoor. Want beide ploegen eh, spelen op de aanval. Ik denk dat PSV wat meer balbezit heeft gekregen. Uh, in deze wedstrijd tot nu toe. We hebben 32 minuten gespeeld. 2-1 de stand. En uh, uh, AZ probeert natuurlijk ook constant naar voren uh, te spelen. Nu een vrije trap aan de rechterkant. Ex-PSV'er Dirk Marcellus gaat de vrije trap nemen. Doet dat uh, in de diepte. Goede bal op uh, Maher. Kan hij hem binnenhouden? Nee, kan hij niet. Bal net iets te hard. Gaat over de zijlijn uh, in de buurt van de cornervlag. En dus mag uh, PSV gaan gooien. Uh, maar eenvoudig... Uh, ...hebben de beide verdedigingen het niet? We hebben een paar kansen gezien voor PSV. En met name ook uh, de uh, verdediging van PSV. Heeft veel moeite met de aanval van AZ. Het maakt uh, de wedstrijd alleen maar leuker. Op bal de diepte in. Richting Lens. Die wordt opgevangen door de veel langzamere Wijnaldum. En dus kan Lens de bal overnemen. Met Wijnaldum tegenover zich. Brengt de bal naar Van Bommel. Van Bommel. Uh, Stroopman. Stroopman terug. En dan is er, wordt er geappelleerd door Toivonen dat er een penalty moet komen. Nee, hij wilde de bal gewoon hebben. Maar ik niet. De bal die ondertussen over de zijlijn is getrapt door de verdediging van AZ. Maar dit was weer een mogelijkheid. Terwijl Lens de bal nu voor het doel brengt. De bal met moeite weggekopt wordt door Viergever. En uh, opgevangen wordt weer door PSV. AZ uh, komt dat in de verdrukking. Zo uh, in de laatste fase van de eerste helft. Nog een kwartiertje te gaan. 33 minuten op de klok. 2-1 de voorsprong. Nog altijd voor de ploeg uit Alkmaar. Niet zo lang geleden natuurlijk een bekerfinale geweest tussen Twente en Ajax, waarbij de 1 Ajax ook met 2 0 voor Terwijl de bal de fout in gaat. Nee, nee, nee, en nee, nee, nee. Uh, dat doet hij vast, maar er wordt al gefloten. Omdat hij uh, de bal wel los lijkt te laten. En Merten stikt hem dan van zijn schoen af en tikt hem of van zijn hand af. En tikt hem dan in het doel. Mertens zegt, nu, ja, wat doet hij nou? Hij gooit de bal op en ik kop hem er vanaf. Dan gaat Kuipers even uitleggen dat dat blijkbaar zijn ogen toch wat anders is gegaan. Ja, ja maar dat het een hoge been is dan. Oké, oh, okay, dan moet dat het zijn. Dan heeft hij er een overtreding bij gemaakt. Ja toen hij de doelman de bal ontfutselde. en daar wordt nu inderdaad een vrij schop voor gegeven aan AZ 2-0 achter en toch nog winnen dat gebeurde dus bij Ajax Twente twee jaar geleden drie jaar geleden toen uh, nee twee jaar geleden is dat geweest drie jaar geleden zoeken op. toen Ajax met 2-0 voor maar Twente uiteindelijk weliswaar na verlenging met een winnende goal van Janko als ik me niet vergis toch nog met 3-2 won en misschien dat PSV dat scenario in het achterhoofd heeft want na de 2-1 van Locadia dus totaal weer terug is in de wedstrijd elf minuten nog te gaan in de Eerste helft waarbij Esteban de vrije schop gaat nemen. En dat uh, doet richting de middenlijn. Daar gaat Alm de lucht in. En die kopt door. En laten we wel zijn. Het is een leuke wedstrijd tot nu toe. Het bal wordt terugkomt. ...door Bouma naar keeper de Waterman. Een leuke wedstrijd. 2 in de stand. Al drie doelpunten in de eerste helft. De eerste uh, 34, 35 minuten van deze wedstrijd. En uh, dat hebben we toch wel eens anders gezien in uh, deze competitie tot nu toe. Bal van Bouwman naar voren uh, wordt doorgekomen door Locadia. Komt terecht bij Mertens, maar die maakt een overtreding. Zo lijkt het. Maar dan is het Toivonen die kan schieten. En schiet tegen de billen van Rijnen aan. Bal gaat over de zijlijn. PSV wordt sterker. Wil al voorrust op gelijke hoogte komen met AZ. En benieuwd of dat uh, gaat lukken. De inworp van Willems. Die kan dat ver. Doet dat ver. Bal uh, bij Toivo. De bal schi schiet door. En dan Lens. Die probeert te schieten. Wordt de bal nog gekopt. En dan Rijnen maakt er uh, wilde ik zeggen een hoekschop van. Maar de bal blijft nog hangen. Mertens laat het over aan. Van Bommel naast. Scheelt weinig hoor. Van Bommel die de bal naschiet. schiet. Of is het Stroopman? Nee, de Stroopman die de bal naschiet. schiet. Net naast met het rechterbeen. En het levert nog wel een hoekschop op. Omdat Esteban er met de vier toppen aan heeft gezeten. PSV is aan het drukken en aan het drukken. En de gelijkmaker hangt in de lucht. Ja, absoluut. Mertens gaat een hoekschop nemen. 10 minuten nog te gaan in de eerste helft. 2-1 is het nog voor AZ. Mertens zegt de bal aan het hoofd van bijna Toijfonen. Elm komt de bal weer weg. De andere kant op. Dan moet hij door Bouma worden binnengehouden. Dat lukt. Die legt de bal terug op Strootman. Die krijgt bezoek van Berens. Wil de bal terugspelen naar Bouma. Wil eigenlijk ook met een slepende beweging onze tegenstander heen. Het mislukt allebei. Dan kan AZ gaan ingooien, als de bal over de zijlijn is gegaan. gaan. Wordt er snel ingegooid in de hoop dat Berens gelanceerd wordt. Maar die loopt zichzelf dicht bij de zijlijn weer vast. En de bal over de zijlijn. Zodat PSV mag gaan gooien. Maar PSV is bezig aan een sterke fase. Heeft zich hersteld van die twee snelle goals van AZ. In het begin van de wedstrijd van Maher en Eltidoor. En PSV is bezig orde op zaken te stellen. Heeft een goal gemaakt via Locadia. Had met een beetje geluk de tweede er ook al in kunnen hebben. Maar voorlopig is dat nog niet gelukt. De bal bezit op middenveld nu voor Maher. Die loopt langs van Bobbel, Geeft de bal mee aan Gutmusson. Gutmusson levert in bij Hutsensen. Hutsensen van Bommel. Korte E2. Weinig ruimte. De bal springt er voor PSV goed uit. Komt bij Mertens terecht. Die even aan de rechterkant staat. Die legt de bal op de borst van Wijnaldum, Die hem eigenlijk zo kan controleren. Maar geen idee wat er is gebeurt, Daardoor wat paniekerig oogt. En de bal over de zijlijn speelt. Ingooi voor PSV. Doet dat met Mertens. Die de bal teruggooit op Marcelo. En ook uh, links van ons begint het weer te leven bij de PSV-fans die uh, met handgeklap de ploeg naar voren proberen te krijgen. En aan de andere kant, de andere helft van het stadion, uh, staat natuurlijk achter de eigen ploeg. Als Toifo de bal kopt, maar de bal weinig kracht heeft en in de handen terechtkomt van Esteban. De keeper van AZ, mm. nog geen uh, minuut gemist in het doel van... Uh, AZ in de beker en gaat de bal naar voren rammen. Doet dat uh, richting Bouma, de tegenstander. Bauma komt dan wel, maar daar komt Dirk Marcellus goed in. En heeft de bal onderschept, geeft de bal naar buiten. Naar Maher, goede beweging van Maher. Maher met de voorzet richting de tweede paal. Er komt Goedmoedson, maar er komt ook Hutchinson. En die komt de bal corner. En zo was er weer eventjes wat aandrang van AZ richting het doel van uh, Waterman. Het levert een hoekschop op vanaf de linkerkant. Ja, en nou uh, ben ik benieuwd of de luchtmacht van AZ, waar toch niet de kleintjes in lopen... ...zich in positieve zin zou kunnen onderscheiden. De traptechniek van Maher, daar zal het niet aan liggen. Die gaat de bal voor het doel brengen. Daar staan dus weer Elm, Hendriks en Eltidor en Rijnen. Dat zijn de vier die het moeten doen. De bal komt weer op het hoofd van Toivonen. Die komt hem door in plaats van weg en komt hem dan bijna in zijn eigen doel in de verre hoek. Dat zou een doel moeten zijn geweest, zoals eigen goals altijd prachtig zijn. En uh, dit loopt maar net goed af. De bal gaat helemaal aan de andere kant van het veld over de... Zijlijn uiteindelijk ja. tegen de cornervlag aan. Zodat er geen hoekschop ontstaat. Die bal is echt weinig aan de achterlijn doorgerold. Dan levert dan een ingooi op voor AZ. Zodat de ploeg wel balbezit houdt via nu Berens. Maar niet ogenblikkelijk gevaar. De bal wordt naar Berens gegooid. En dan uh, heeft Berens een overtreding gemaakt. Er komt er een vrij schop voor PSV. Na de overtreding van Beers in dat uh, duelde aan die linkerkant. Balbezit voor PSV via de keeper Boy Waterman. Waterman geeft de bal mee aan Bauma. Bouwman kijkt om zich heen. Die loopt er vrij natuurlijk. Stroopman. Een van de architecten op dat uh, middenveld. Maar die geeft hem uh, terug aan Bouwman. En die gaat dan lopen met de bal. Maar het staat een beetje stil nu bij PSV. Alleen Hutchinson aan de rechterkant. En aan de linkerkant wordt er ook gevraagd door. Is dat Lens? Ja, Lens is even naar de linkerkant uitgeweken. Maar de bal gaat richting Hutchinson. Waar Goodmoes in de fout gaat. En uh, Hutchinson er langs gaat. Bal voor het doel. En kan net niet gekocht worden door Locadia. Is het uh, met een uh, forse trap over de zijlijn. Uh, uh, Marcellus die voor opluchting zorgt bij AZ. Maar daar ging uh, Goepoetson, die ik uh, helemaal niet in de wedstrijd vind zitten overigens, uh, ging even in de fout. Balbezit weer voor PSV, maar weer is het een beetje slordig en kan AZ uitverdedigen. De zon uh, zakt langzaam maar zeker uh, in de Kuip. Dat uh, betekent dat het goed en slecht nieuws is. Het slechte nieuws is dat we door de laag de zon bijna niets meer van de wedstrijd zien. Het goede nieuws is dat ik morgen Poepie beruimd ben. Balbezit voor PSV. ...met Van Bommel, die uh, de bal meegeeft in de breedte aan Marcelo. En uh, Marcelo terug aan Van Bommel. Van Bommel, Strootman is het overigens, die nu uh, vindt dat de bal buiten moet worden gespeeld. Maar waarom? Oh, er liggen weer eens twee ballen in het veld. Dat is al bijna geen nieuws meer. Ik heb altijd geleerd dat iets wat nieuws is afwijkt van het normale. En dan so. moet je het noemen. En op het moment dat er uh, vandaag, denk ik, voor de zesde, zevende keer twee ballen in het veld liggen... hoeft het niet meer te noemen eigenlijk, hè? volgens de strikte wetten van de... Nieuwsjournalistiek. De bal voor PSV. Bauma trapt hem naar voren. Op zoek naar Lens. Lens moet de lucht in. Wijnaldum gaat de lucht in en wint het duel. Berg Goodmanson trapt de bal richting de middenlijn. Maar lang voordat hij in zicht komt, komt, de hij op het hoofd van Van Bommel. Die verkijkt zich er wat op. Kijkt misschien tegen de zon in ook. En levert hem dan terug af bij Bauma. Die hem weer de andere kant op trapt. Het is nu met hoge ballen, maar hopen dat hij goed valt. Voor wie valt hij dan het best? Voor PSV. Want daar is Stroopman aan de bal gekomen. Stroopman uh, terug naar Van Bommel. Van Bommel zoekt het aan de linkerkant bij Mertens. Die loopt in de schaduw. Uh, want de zon staat nu op drie kwart van het uh, veld. En één kwart is er geen zon. En dat is uh, zeg maar aan de linkerkant van de aanval van PSV. De aanval die even onderbroken werd. En Marcelo die de bal heroverd heeft via Waterman. En naar Van Bommel speelt. Van Bommel de bal de diepte in naar Lens. Lens, mooie beweging langs Wijnaldum. Gaat wel heel makkelijk langs Wijnaldum. Ook voor een tweede keer. Hij nou, krijgt dan een tikkie. En is dat in het strafschopgebied of er net buiten? Het is er net buiten, zegt Björn Kuipers. En eh, levert dus een vrije trap op voor PSV. Op de punt van het strafschopgebied. Aan de rechterkant van het eh, veld. Vanuit de keeper gezien aan de linkerkant dus. Op de punt van het strafschopgebied staat Dries Mertens. Hij heeft de bal neergelegd, een tweemans muur. Met een linkspoot kun je de bal nog op het doel rammen. Met een rechtspoot wordt dat al een stuk moeilijker. Ik snap ook niet dat ze daar Strootman niet bij zetten. Dat maakt het voor de keeper nog een stuk lastiger. Maar Mertens laat zien dat hij doet. En hij knalt de bal wel richting het doel. Buitenkant voetbal wordt nog, zegt uh, Mertens, door Esteban aangeraakt. Maar de bal gaat gewoon over het doel. Mooie knal van Mertens. Buitenkant voet rechts. Vanaf die rechterkant. En dan moet je echt uh, zoveel geluk hebben om die bal in het doel te schieten. Lukt ook niet. Bal gaat over het doel van Esteban. Esteban gaat in de 42e minuut van deze wedstrijd de bal weer in het spel brengen. Ja, dat zijn altijd mooie uitspraken. Dan moet je een beetje bij hebben, dat klopt ook wel. Uh, ik zeg er ook altijd wel bij, hoe beter je bent als voetballer, hoe minder geluk je nodig hebt. Want uh, ik ken er ook spelers die dit feilloos kunnen. Maar Mertens is daar nog niet altijd maar toe in staat. Zo nu en dan lukt het wel, maar deze was eigenlijk wat te wild. En ja, maar waar ook is de positie eigenlijk... is ja, ja, ja is heel hij, lastig. Ik vind het wel mooi dat hij het in ieder geval probeert. Ja. Hij voelt zich in ieder geval uh, lekker genoeg om het te proberen. Deze was uh, niet goed genoeg. AZ komt. AZ gaat counteren via Wijnaldem. Maar de linkerkant van de veldbal komt voor het doel. Wordt weggewerkt door Willems, opgevallen weer door Goedmoetsom. Op een meter of twintig van het doel die zet er een versnelling in en wil dan buitenom bij zijn tegenstander. Daar staat dus ook Wijnaldum nog. Die krijgt de bal nu en denkt, ja waarom ik? Jij bent buitenspeler, ik ben verdediger. Laat mij met rust. dan gaat de bal naar Maher in het midden. Die komt weer met een dribbeltje. Twee man voorbij. Scheidzetter loopt eigenlijk een beetje in de weg. En mede om die reden kan Bouma zijn lichaam ertussen zetten. En blijkt dan uiteindelijk wel sterk genoeg. Dat heeft hij wel bijgeleerd. Ook in Engeland waar hij echt sterker geworden is om de bal over de achterlijn te laten lopen. Buiten het bereik van Maher, die uh, zoals mijn auto correct ooit zei mager... Dat is hier natuurlijk ook wel een beetje. Drie minuten voor rust. 2-1 voor, voor AZ nog altijd in de bekerfinale. De auto correct. Heb jij zo'n correcte auto? Het is uh, balbezit voor uh, PSV. Die gaat, de bal gaat de diepte in richting Locadia. Je hoort, ik ben 55. Ik ken al dat soort dingen niet uh, van Twitter en zo. Uh, het is uh, een achterbal, want de bal ging te diep voor Locadia. En dus mag Esteban de bal weer in het spel gaan brengen. In een uh, iets rustigere periode. Het leek er lang op dat... PSV zo zeg maar, vanaf 10 minuten voor rust eh, dermate hard ging aanzetten. Dat het doelpunt niet kon uitblijven. Maar buiten wat uh, mogelijkheden en kansen is dat uh, dus niet gelukt. En heeft AZ weer wat... Uh... Bal richting het doel, zoals nu ook. Met Naldum die probeert bij stroopmannen langs te gaan. En doet dat goed. Heeft nog altijd de bal, moet hem nu naar links geven. Doet het naar Berg Goodmansson. Berg Goodmansson inschuift Hendricksen. En Elm, Elm aan de bal. Elm voor zijn rechter. Elm schiet en de bal blijft een beetje hangen. En dan is het bijna bij Naldum, die iets te langzaam is. Maar dan vallen de bal bij Goodmansson. Bal voor het doel. En dan gaat Waterman er onderdoor. En dan rolt de bal helemaal aan de andere kant over de zijlijn. Het is mazzel voor Waterman. Hij gaat onder de bal door. En het is dat er niemand achter hem staat om die bal binnen te koppen, CQ te tikken. Want anders had PSV 3-1 achter gestaan. Nu is het nog 2-1 in het voordeel van uh, AZ. En we zitten in de slotfase van de eerste helft. Voor de zoveelste keer laat PSV ook in deze wedstrijd. We zien dat het niet leert. Want uh, het schot van Elm zo even. Ook hij mag weer aanleggen. Rustig nog een pasje opzij. En eigenlijk er wordt hem geen strootbreed in de weg gelegd. Pas op het allerlaatste moment zet iedereen iemand er nog een been voor. Zoals het bij de eerste en bij de tweede goal van AZ ook allemaal mocht. En dat er eigenlijk geen uh, voetje in de buurt kwam. En dat er allemaal spelers wegliepen in plaats van nou eens een keer naar de man met de bal toe te gaan. Zo gebeurde het nu opnieuw. En dat moet PSV zich aanrekenen. Maar dat moet het zich eigenlijk al een heel seizoen. PSV valt aan. Want voorin gaat het eigenlijk wel het laatste laat zeggen, kwartier, twintig minuten in die zin naar behoren dat PSV dreigender gevaarlijker is. En dat heeft dus één goal opgeleverd. Maar PSV wil er sowieso nog één. Van Bommel nu op uh, 30 meter van het doel. Loopt. Geeft de bal aan de buitenkant mee. Mertens vergeet hem eigenlijk half. Komt op het punt van het strafsoepgebied uit. Wordt er een beetje weer uitgeduwd door zijn tegenstander. Gaat er wel heel makkelijk langs. Nu bij twee. De bal terug naar Van Bommel. Die zou eens kunnen schieten. Van Bommel. Bal blijft uh, hangen in de doelmond. Want daar is het druk. Stuitert er dan aan de andere kant uit. Dat is de rechter. Hutchinson. Die combineert dan met Stroopman. En zo staat AZ opnieuw in de slotminuut van de eerste helft. De terug tegen de muur. Eén minuut horen wij op de achtergrond komt erbij, extra tijd van de eerste helft als de bal richting Lens gaat. Maar dan had hij 2 meter 10 moeten zijn om deze bal uh, te kunnen koppen. De bal gaat dus over hem heen, over de achterlijn. En mag uh, Esteban in de extra tijd van de eerste helft mag, uh, de doeltrip gaan nemen. Een uh, aantrekkelijke eerste helft met veel kansen, veel mogelijkheden en drie doelpunten. AZ 1-0 voor in de 13e minuut. mooie goal van Maher na een lange solo waarin hij absoluut niet... Uh, uh, uh, tegengehouden werd. Dat mag uh, duidelijk zijn. En een mooie goal van Elti Op passist van Elm bezorgde in de 14e minuut de 2-0 voorsprong voor AZ. En Locadia in de 32e zorgde voor 2-1. Spannende wedstrijd, spannende bekerfinale. En uh, balbezit voor AZ in de slotseconde van de eerste held waarbij bij Naldem. De bal nog een keer heel ver mag gaan gooien. Hij gaat uh, dat doen omdat Elm ook al uh, zijn positie zoekt in het strafschopgebied. Daar komt die bal heel ver richting Elm. Maar Elm kan de bal niet krijgen. Wel Maher. Maher, bal weer naar buiten. En dan moet de voorzet komen van Wijnaldem. Wijnaldem met de voorzet. Dat is een achterzet want de bal gaat over het doel. Ik denk de laatste balwentelingen van de eerste helft. Ja, die dus uh, over de hele wel gewoon echt leuk was met drie goals. Met uh, een verrassende snelle 2-0 voorsprong voor AZ. Daarna PSV dat op jacht gaat naar doelpunten. er één krijgt, de er twee had kunnen maken. En uh, dat was het dan wat betreft het eerste deel. Kuipers fluit. Dat zal voor de rest niemand die objectief wel gekeken heeft doen. Want iedereen heeft zich al dan niet in het zonnetje goed vermaakt. Het is 2-1 AZ-PSV, de KVB de finale, halverwege. En die Houtkamp en Bas Tegeler, onze commentatoren daar. En het is nog niet gedaan daar in de Kuip. We gaan even praten over die eerste helft met Mark van Hintum, oud international. Uh, Mark, ja, vermakelijk helemaal aan te sluiten op de woorden van Bas Tegler. Ja, ik, vond, ik heb wel zitten genieten, die, die 45 minuten, ja. ja is, is het puur de kwaliteit van, van, van de spelers op het veld... of is het ook de makken? En met name doe ik dan op de verdediging. Ja, dat is zeker zo. Kijk, er, wordt, er is al veel over gezegd en geschreven. Als je kijkt naar uh, de defensie van beide clubs... ja, dan is die gewoon heel wankel, ook weer in deze wedstrijd. Maar dat maakt het wel aantrekkelijk. Ja, laten we eens dus even die verdediging van PSV erbij pakken. En zelfs bij allebei de goals van Maher en Altidore... die verdediging Hutchinson, Marcelo, Bouma, Willems... Ja. Het, het, het is weer schrikken, al voor de zoveelste keer dit seizoen. Hè? Ja, klopt. Het is, het is, uh, hè, want We hebben het vaak over, uh, over Marcelo. Maar als je de hele verdediging kijkt van PSV, dan is dat gewoon ja, onder de maat. En als je uh, vooral kijkt naar de eerste 10, 12 minuten van deze wedstrijd... dan staan ze ongelooflijk te schutteren. Uh, iedereen loopt maar naar voren. Ze hebben totaal geen uh, benul van uh, de teamtactiek. En ja, dat kost je gelijk al uh, twee doelpunten. Ging er na die twee doelpunten wel een knop om bij PSV, vond je? Ja, absoluut. Ze gingen uh, heel veel van, van het eigen doel uh, afspelen. Ze probeerden de ruimtes goed klein te maken. Ik was even bang dat AZ dan ook alweer toe zou kunnen slaan uit een counter. Maar ze lieten zich volledig afbluffen in de persoonlijke duels. En in die fase had PSV gewoon minimaal twee, drie keer uh, moeten scoren. Voorafgaand aan de eerste helft had jij het over een opgaande lijn bij PSV. Uh, als ik dan even terugdenk alleen al aan die laatste competitiewedstrijd tegen NEC was eigenlijk ook met heel veel verschillende fases, hè? Ja, klopt, met hort en stoten. En, en dat tekent ook uh, dit team. Ja, er zit totaal geen, geen continuïteit in, geen, uh, ja, geen vertrouwen. En uh, dat zag je vooral weer in die eerste ja, uh, minuten van de wedstrijd. Ballen die heel simpel weggegeven werden. Communicatie is dramatisch onderling. Hè? Dat heeft met name ook toch te maken met het feit... dat je uh, ja, speelt met een aantal buitenlanders in het centrum. Maar goed, dat geldt ook voor AZ. ja. Want een speler als Bouma, met alle respect, met zijn staaf van dienst, ja. is, is toch wel een beetje over de top. Ja, maar als je, want als je dan kijkt naar het eerste doelpunt van Maher en je let dan op Bouma... dan loopt hij eigenlijk gewoon ongeveer 30, 40 meter terug. En uh, hij valt Maher niet aan. En ja, wat eigenlijk de basis is van een verdediger is vooruitdekken. Zorgen dat hij uh, ja, niet rond de 16 kan komen. En dan met een hele simpele beweging, wel een mooie overigens, scoort hij dan toch Maher. Ja, we moeten het ook even hebben natuurlijk over AZ, de ploeg die ja. aan de leiding gaat. Um, ja, was je verbaasd over, over de eerste helft van AZ? Ik was verbaasd over de, over de eerste fase, want zij begonnen wel heel goed. Uh, zakte zakten ook heel ver terug naar de twee doelpunten. Maar uh, in het begin profiteren zij heel nadrukkelijk van het feit dat het totaal open lag bij PSV. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen uh, wanneer ik zoveel ruimte heb weggezien, uh, uh, gegeven zien worden door een... Ja, topploeg in Nederland, als PSV, in zo'n belangrijke wedstrijd. Ja, want van tevoren weet je natuurlijk al... Het, het gevaar bij AZ zit hem eigenlijk in Maher en Altidoor. Ja. Als je die twee weet uh, nou ja, stil te krijgen... Dan, dan heb je ze wel een beetje in, in de knip. Uh, maar het, het leek wel of dat... Ook heel heel lastig was voor PSV. Ja, absoluut. En, en uh, ja, als, je, als je kijkt ook naar Altidoor, hoe die, hoe die dan weer mag scoren in de 13e minuten, 13 minuut. en je ziet de vrijheid die er uh, genoten wordt. Niet alleen door hem, maar ook door de aangevers. En uh, als je dan weer let op Marcello, hoe die staat te dekken, ja, dat is onvoorstelbaar. Ja. Die 2-1 van uh, Locaria. Kwam hij uit de lucht vallen of was het, een, was het maar wachten tot er een, een keer eentje van PSV in zou gaan? Ja, het was wachten tot er eentje in zou gaan. En uh, ja, nogmaals, ik vind dat ze er meer hadden moeten, moeten maken. Want als ik kijk naar mijn lijstje van de eerste helft... en ik vergelijk de kansen, het totale aantal kansen van PSV en AZ... dan heb ik er zeker een stuk of vijf, zes geteld voor, uh, voor PSV. En eigenlijk maar twee mogelijkheden voor AZ, maar die gingen er wel allebei in. Ja. Wie heeft nou vooraf het, het beste het huiswerk gedaan? Voor Beek of advocaat? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Dat is moeilijk te zeggen. Uh, want de, de, de doelpunten worden eigenlijk weggegeven door PSV. En dat heeft weinig te maken met, uh, met uh, je huiswerk doen van tevoren. Dat heeft gewoon te maken met wedstrijdspanning. Dat zag je heel duidelijk bij PSV uh, in de defensief, vond ik. En de organisatie, want die stond niet goed. En dat kun je toch wel, vind ik, met name een belangrijke speler als Van Bommel, die de verdediging uh, in de gaten moet houden, uh, wel verwijten. Ja. We moeten het toch even hebben over één man. De scheidsrechter Bjorn Kuipers. Nou ja, een fantastisch seizoen gedraaid in de Champions League. Misschien nog wel een klein kantje op de finale. Wat is zijn optreden vandaag? Wat, wat, wat, wat cijfer zou je hem <laughs> geven op basis van de eerste helft? Nou, ik, ja, ik, ik vond uh, hem geen sterke indruk maken. Of, of wij hebben hier toch uh, anders zitten kijken, Twan. Maar ik heb in de negende, negende minuut... Uh, heb ik locaria gezien die een strafschop uh, had moeten hebben. Want die schoot tegen vier, geven, Dat was een 100% hensbal. Um, dan heb ik een overtreding gezien uh, van Hutchinson. Die natrapt. Hè? Uh, ik dacht dat het bij Elm was. Elm, Bel, schop, ja. Elm schopte zelf ook. Dus het hadden twee rode kaarten. Eigenlijk kunnen en moeten zijn. En dan was er nog een moment met Mertens. In de 34ste minuut. Die een bal weg tikt voor uh, Esteban die de bal uit wil schieten. Wat volgens mij gewoon 100 uit uh, of een 100% doelpunt was. Ja, het, het hadden uh, misschien wel twee goals van PSV erbij kunnen zijn. Dan zouden het 2-3 zijn, zouden ja. we heel anders praten. Uh, verwacht jij een heel ander PSV zometeen in de tweede helft? Nou, ik ben benieuwd hoe lang dat ze dit nog op kunnen brengen. Want je ziet dat AZ zich heel makkelijk terug uh, laat dringen. Vinden ze ook prima in die counterrol. Uh, alleen, zij kunnen het zichzelf eigenlijk ook niet veroorloven dat ze een zwakke defensie hebben. Dus PSV gaat naar kansen krijgen... Maar uh, je weet zelf dat spelen op, uh, op kracht en power en de tegenstander afjagen... heel veel uh, ja, energiekosten. Ik ben benieuwd of ze dat gaan redden, PSV. Om uh, zometeen live bij de tweede helft te zijn... hebben we het NOS-journaal van 7 uur iets naar voren geschoven. We zijn zo bij u terug. Deze week in Brands met Boeken, schrijver Theo Kars over zijn memoires van een slecht mens. Kijk, het avontuur van je leven houdt pas op, op het ogenblik dat je doodgaat. Wim Brands een uur lang in gesprek met de man die liever schrijft dan praat. Nou, ik hou ook eigenlijk niet van praten, omdat als je praat kun je niet corrigeren, niet verbeteren wat je zegt. Toch praat hij. Theo Kars, een uur lang. Radio 1, morgenavond van 7 tot 8 in Brands met Boeken. Het nieuws van alle kanten. De software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Zembla deze week over giftige dampen in vliegtuigen door olielekkage. Passagiers en piloten raken daardoor soms onwel. Zembla berichtte daar eerder over, maar de overheid vond het toen niet nodig om in te grijpen. Bemanningsleden luiden nu de noodklok. Gif in de cockpit. In Zembla vanavond 10 over 9 bij de VARA op Nederland 2.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 Uw erkende schilder laat uw huis weer stralen. Kijk op laat uw huis weer stralen.nl. Dit is Radio 1. Het is 5 voor 7, Ewout de Jong met het NOS Journaal. Bij de Kuip in Rotterdam hebben Feyenoord supporters overlast veroorzaakt. Ze gooiden met stenen, gingen op de vuist met andere mensen... en gedroegen zich provocerend, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen is gearresteerd. In de Kuip wordt nu de bekerfinale gespeeld tussen AZ en PSV. Supporters van die twee clubs zaten tijdens de incidenten al in het stadion. De groep Feyenoorders bestond uit zo'n 30 tot 40 man, zegt de politie. Verder is de dag volgens de politie heel goed verlopen. Supporters van AZ en PSV zaten samen op terrassen in het centrum van Rotterdam. De politie is in het Limburgse Bunderbos gestopt met zoeken naar de twee broertjes uit Zeist. Er zijn geen sporen gevonden. Het gebied is weer vrijgegeven. De politie heeft verder bekendgemaakt dat de auto van de vader in de nacht van maandag op dinsdag gezien is op de N233 bij Renen. De politie wil weten of de jongens toen nog in de auto zaten en vraagt iedereen die camerabeelden heeft om die af te staan. De vader had maandag in Zuid-Limburg getankt... en toen zaten de jongens bij hem in de outro. nachts reed hij weer naar het midden van het land... en in de bossen bij Doorn pleegde hij zelfmoord.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 In Griekenland zitten ruim twee op de drie jongeren zonder werk. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Griekse Bureau voor de Statistiek. De to totale werkloosheid in Griekenland staat op 27 procent. Dat zijn bijna 1,3 miljoen werklozen. De Griekse regering is, ondanks de werkloosheidscijfers... voorzichtig optimistisch over het herstel van de Griekse economie.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 Zemla berichtte daar eerder over, maar de overheid vond het toen niet nodig om in te grijpen. Bemanningsleden luiden nu de noodklok. Gif in de cockpit. In Zemla, vanavond tien over negen bij de VARA op Nederland 2. Aangezien u meer heeft aan stevige korting dan een mooie radiocommercial, hebben we onze radiostem wegbezuinigd.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 Goedenavond. De bekerfinale tussen AZ en PSV staat op 2-1 voor de Alkmaarse ploeg. Zo meteen gaan we terug naar de Kuip voor de tweede helft. Naar Bas en Andy Houtkamp. Eerst even praten met Mark van Hintum. Met wie we deze wedstrijd analyseren. Ja, voorbeek gaat dus met zijn AZ aan de leiding. PSV had weliswaar twee goals. Nou ja, misschien wel kunnen maken. Die waren afgefloten door Björn Kuipers. AZ, de ommekeer.